Nieuws van 9 uur. Gert Fluk met het nos -journaal. De meeste oppositiepartijen willen vandaag een debat over de ontstane situatie. na het plotselinge vertrek van de VVD-bewindslieden opstelten en teven. Ook eisen ze van premier Rutte opheldering over de deal die met drugscrimineel Kees H. werd gesloten. Minister opstelt en staatssecretaris Teven stapt gisteravond op. Opstelten had steeds gezegd dat het bedrag van de deal met Kees veel lager was en dat de stukken over de zaak zoek waren. Maar gistermiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Dat had eerder moeten gebeuren, erkende Opstelten en daarom treedt hij af. Tot de provinciale verkiezingen worden er geen opvolgers voor Opstelt en Teven benoemd. Minister Blok voor Wonen neemt hun taken voorlopig waar. President Obama heeft hard uitgehaald naar de Republikeinen in de Senaat. Hij zegt dat de Republikeinen de onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma proberen te verstoren. De senatoren hebben Iran een brief gestuurd waarin staat dat een akkoord de goedkeuring van het congres nodig heeft. Komt die er niet, dan is het akkoord niets meer waard op het moment dat Obama het Witte Huis verlaat, zo staat in de brief. De Republikeinen hebben in beide kamers van het Amerikaanse parlement de meerderheid. Ze zijn net als Israël bang dat Iran na het sluiten van een akkoord doorgaat met het ontwikkelen van een atoomwapen. In het noordwesten van Argentinië zijn bij een ongeluk met twee helikopters alle tien inzittenden omgekomen. Twee piloten en acht leden van een Franse tv-ploeg, onder wie een topswemster en topbokser. Zwemster Camille Mufa won op de Olympische Spelen in Londen drie medailles, waaronder een gouden. Bokser Alexis Vastine pakt op de Spelen van Peking het brons. De Eurogroep heeft Griekenland gesommeerd uiterlijk morgen om de tafel te gaan met de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank... De gesprekken over nieuwe hervormingen moeten dan echt beginnen, vindt Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem. Het Europese steunprogramma voor Griekenland werd vorige maand met vier maanden verlengd... op voorwaarde dat de Grieken snel met nieuwe hervormingen komen. Het weer af en toe zon, in het zuiden is de bewolking hardnekkig, het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan er vooral files rondom Utrecht en Amsterdam door ongelukken. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht staat tussen Culemborg en knooppunt Oude Rijn. Bij Utrecht 14 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij en daardoor is het ook goed vastgelopen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Langzaam rijden tussen Gouda en het knooppunt Oude Rijn. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Zuid, dus door de Zeeburgertunnel... ...staat tussen de afrit voor Volendam en de Rai 11 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Liedrecht, 4 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk zat 8 kilometer. De linkerreis ook eens dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Evedingen 5 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nu de herhaling van Zandvoort op zondag. And burning till it all collides Strike a match, lift the fire Van dood aan horen en handen moet ik ook meteen denken aan. Uh, Sins Request in Haarlem vanaf afgelopen december. Wat een heerlijke muziek zo in het begin van uur 2 van uh, dit programma. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albert John? Uiteraard luisteraars, rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons mooie dorp Zandvoort. We gaan vooruitkijken op een geweldig sportweekend uh, op 28 en 29 maart. Want dan organiseert Le Champion niet 1, niet 2, niet 3, maar wel vier sportevenementen in Zandvoort. En het belooft een heel gezellig en druk weekend sportweekend te worden op 28 en 29 maart. Daarover later meer. Uiteraard we, volgen we voor u de voetbal de eredivisie vandaag... en we hebben een update van de Volvo Ocean Race. De vierde etappe is gezeild en ze zijn nu in Nieuw-Zeeland aangekomen. En dat is, biedt de bemanning van de Brunel tot een stukje reflectie. Daarover straks ook nog meer. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te luisteren... naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10a in Zandvoort. We zijn er nog twee uur lang met uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek. En de jaren tachtig gaan heel even op bijna alle radiostations in Nederland. Zo ook bij ons. Hier is Tashe. Ruud van onder meer CFM lust. wat je elke dag hoort tussen 12 en 2 bij CFM. Je hebt best dus wel een beetje een hekel aan de muziek uit de jaren 80, maar toch vindt hij deze enorm goed. Dus Ruud, als je op die moment wilt ben je deze wel speciaal voor jou. Je hoort de Starship en wie build this city City's. 25 jaar CFM. En hier is Miss Montreal samen met Pascal Jacobsen van Bluff. En ik zoek alleen mezelf. Alles veranderd. Zijn. Nee. Ik zoek alleen mezelf. Je hoorde Montreal en Pascal Jacobsen van Bluf. Zoals gezegd aan het begin van dit tweede uur van Zandvoort op zondag... gaan we nu even vooruitkijken op een geweldig sportevenement... wat gehouden wordt op 28 en 29 maart in Zandvoort, in en rondom Zandvoort. Dat gaat een weekend worden, he? Dat wordt een oh. ongelofelijk weekend. Allereerst, de wandelaars die graag mee willen doen aan het eerste lustrum... van de 30 van Zandvoort op zaterdag 28 maart... Kunnen zich nog inschrijven tot en met 15 maart via www.30vanzandvoort.nl. www.30vanzandvoort.nl Organisator Le Champion verwacht een record aantal deelnemers aan de start op het circuitpark Zandvoort. Momenteel staan er al ruim 4500 wandelaars ingeschreven. De hoofdafstand van 30 kilometer, die het populairst is onder de deelnemers, heeft een uniek parcours waarbij strand, natuur en cultuur elkaar afwisselen. Dit jaar kan er voor het eerst gekozen worden voor een kortere route over 18 kilometer. Nogmaals wilt u zich daarvoor inschrijven www.30vanzandvoort.nl en voor fietsliefhebbers is Zandvoort ook dat laatste weekend in maart... de place to be. De champion organiseert namelijk op zaterdag 28 maart ook... de allereerste editie van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. En op zondag 29 maart de derde editie van de toertocht-omloop van Zandvoort. Inschrijven voor beide evenementen is nog mogelijk... zoals gezegd tot en met 15 maart. De strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort op zaterdag 28 maart... is een nieuw op het programma van de Champignon. De afstand van de race tussen de badplaats Zandvoort... en het Vissersdorp-Katwijk bedraagt 42 kilometer... en is zowel toegankelijk voor de wedstrijdrijder als de recreant. De start is vanaf 12 uur bij Strandpaviljoen de haven van Zandvoort. En in het slotstuk wacht nog een pittige klim... naar de spectaculaire finish op de boulevard... van de Noord-Hollandse badplaats Zandvoort. Bij deze primeur worden, u hoort het goed... Worden 700 mountainbikers verwacht. Nogmaals, inschrijven voor deze fiets-evenementen in Zandvoort... is nog mogelijk tot en met zondag 15 maart. Er is geen na-inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl of www.omloopvanzandvoort.nl www.omloopvanzandvoort.nl En ik, ik heb gehoord dat uh, CFM TV meegaat. CFM TV gaat met de motorbikers uh, mee. Dus da daar gaat CFM TV verslag van doen. En dat kunt u dan wellicht die week daarop op te vragen. Tussen 10 en 12 tijdens de uitzending van ZFM TV. Terugkijken. Helemaal goed. Een mooi weekend gaat eraan komen. Eind van deze maand. En wil je dat weekend blijven volgen? Download hem dan nu de CFM app. Ook daar vind je alle informatie. We'll be being... Ja, iedereen kent deze wel, I, the time of my life. Maar ja, wie zong het ook weer? Bij Rijksverwijten was dat best wel een moeilijke vraag. Uiteindelijk waren we er toch uh, achter gekomen dat het uh, Bill Metley en Jennifer Worms waren. Het is uh, zes minuten voor half vier. Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. Geleverd ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. En digitaal te ontvangen in Zandvoort en de regio op kanaal 40. got humor. She's giggle at a funeral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 And me De kerkklokkers rond 10 uur. Jawel. the house here en take me to church. Het is één minuut voor half vier geworden. We gaan, we gaan een beetje doornemen, de evenementenagenda. Ja, terwijl jazzliefhebbers momenteel genieten in de gebouwde krocht... van een prachtig optreden, wellicht van Deborah J. Carter... gaan wij de evenementenagenda met u doornemen. Allereerst twee tentoonstellingen Dan hebben we natuurlijk over het Zandvoortsmuseum... aan de Zwaluwe straat nummertje 1... Uh, allereerst een toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En dat is vanaf 1 maart tot en met 26 juni te bezichtigen. Nadine van Smorenburg heeft voor haar opleiding cultuur-erfgoed stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft zij een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum uh, in mogen richten. Deze tentoonstelling gaat in op het toerisme in Zandvoort aan zee door de jaren heen. Dat, die tentoonstelling die loopt tot 26 juni en is te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum. Een andere uh, expositie in het museum is die van Abstractie in Nederland anno 2015. Vanaf afgelopen vrijdag 6 maart is de tentoonstelling Abstractie in Nederland anno 2015 in samenwerking met René de Vreugd als gastcurator in het Zandvoortsmuseum te bezichtigen. Met een selectie van 10 vooraanstaande, innoverende, nog levende kunstenaars binnen de lyrische abstractie van de afgelopen 20 jaar. Gevestigde kunstenaars die zich blijven innoveren en daarbij een duidelijk herkenbaar persoonlijke signatuur hebben ontwikkeld binnen de abstracte kunst in Nederland. En die expositie is te bezichtigen nog tot 12 april. Vanavond liefhebbers van Stand Up Comedian zijn van harte welkom in het uh, Amsterdam Beach Hotel om 8 uur vanavond. De entree bedraagt 5 euro. Een avond vol met Stand Up Comedian en uh, een, wellicht een GJ daarbij. Vanaf 8 uur Zandvoortlacht, Open Mic, Comedy Night. En dat allemaal zand, uh, in het Amsterdam Beach Hotel vanaf 8 uur vanavond. En de entree is 5 euro. Bij App en Vloed. Bij, heel goed, App en Vloed. Dan gaan we naar 11 maart. Dan is het weer tijd. Dat is woensdag. Dan is het weer tijd voor Filmclub Simon van Kolm presenteert. En het begint allemaal om half acht. En dat duurt tot tien uur deze 11e maart. Meer informatie over de Filmclub Simon van Kolm en over de bioscoopagenda kunt u terugvinden op www.circusandvoort.nl. Www en liefhebbers, vrijdag de dertiende is voor de jazzliefhebbers niet vrijdag de dertiende... maar wel vrijdag de dertiende, want dan is er weer jazz aan zee. Het belooft wederom een prachtige jazz aan zee te worden... daar in Talassa, strandafgang nummertje 18. Op vrijdagavond 13 maart vanaf 8 uur staat Nathalie Masley op het podium van Thalassa. Nathalie is een zangeres die, in de bijna 30 jaar dat zij actief is, haar sporen in de muziek ruimschoots heeft verdiend. Dat allemaal op 13 maart vanaf 8 uur in het bargedeelte van uh, het Juttertje. En dan uh, in, uiteraard in strandtent Thalassa, strandafgang 18. Vrijdag 13 maart vanaf 8 uur s'avonds bent u van harte welkom. Ook op 13 maart, vrijdag de 13e is er weer tijd voor de pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot en gezellige scherm. En een gezellige ambiance. En dan moet u de, daarvoor moet u natuurlijk zijn bij Café Koper aan het kerkpleintje nummertje 6 deze 13 maart. Het begint allemaal om 9 uur s'avonds, de pubquiz. Meer informatie over dit evenement en over andere evenementen van Café Koper kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cafékoper.nl Gaan we naar zaterdag 14 maart. Zaterdag 14 maart organiseert de Babbelwagen weer een gezellige avond in Hotel Faber te Zandvoort. Zandvoortse digitale presentatie 190 jaar reddingswezen met commentaar van Marcel Meijer. Alleen toegankelijk met entreebewijs A 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties en die zijn natuurlijk alleen geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer. In ieder geval via info apenstaartje info -apenstaartje en zondagmiddag 15 maart is het, is het een heerlijk zijn bij Club Nautique. Nummer 23 in Zandvoort. En daarvoor, dat is uiteraard op het strand. Dat begint smiddags om drie uur en dat duurt allemaal tot zeven uur. Een zondagmiddagborrel met pumpenpianos. pianos. Pump pianos is een dueling. Dueling van pianoshow met veel uh, interactie... en veel goede muziek om op te dansen. Twee zanger, pianisten en een drummer zetten de tent op zijn kop. Dat allemaal op de zondagmiddagborrel met in piano's... in Club Nautiek op 15 maart vanaf 3 uur tot 7 uur. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de website van Club Nautiek. En last but not least, op 15 maart om 3 uur middags... is het weer tijd voor Classic Concerts, Trumpets of the Lord. En dan hebben we het over de Protestantse kerk aan de poststraat nummertje 1... En dan, euh, dan is het het koorconcert met de Trumpets of Lords... onder leiding van Rob van Dijk. Meer informatie over dit Classic Concert... en ook alle andere concerten kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.classicconcerts.nl. Tot zover. En ook de evenementen kun je blijven volgen via de CFM-app. Gaan we nog even naar de Erede-revisie kijken. Om half drie, tweetal wedstrijden gestart. En van die beide wedstrijden, wedstrijden is inmiddels de tweede helft begonnen. We hebben het over Ajax tegen Excelsior. Daar zijn ze in de tweede helft gegaan met een 0-0. En Feyenoord tegen Nachtbreda met een 1-0. En ook die wedstrijden blijven vanmiddag volgen bij Sanford op zondag. De grote muzikale familie De Bart Story, so you wear it well. Ja, zojuist had ik het over die 20 uh, voetbalwedstrijden die om half drie uh, gestart zijn. Waaronder Feyenoord tegen Nac Bredain. Daar heb je nog nieuws over, uh, Albert Jan. Ja, want er is gebruik gemaakt van uh, de zogenaamde doellijntechnologie. Want binnen een kwartier, na een kwartier spelen speelde de doellijntechnologie bij Feyenoord-Nak Breda een hoofdrol. Eén keer leverde het geen doelpunt op en bij het tweede moment kreeg arbiter Pieter Vink het signaal dat de bal wel achter de doellijn was verdwenen. Al dus een goal voor Feyenoord. Elvis Manou dacht Feyenoord binnen drie minuten op voorsprong te zetten tegen Nak Breda. Zijn schot verdween via de onderkant van de lat echter net niet in het doel. In de elfde minuut was het wel raak. Lex Immers kopte de bal richting het doel van NAC-keeper Jellet en Rauwelaar. En de bal werd nog weggekopt, maar toen was de bal dus al achter de lijn verdwenen. De spelers van NAC Breda protesteerden nog... maar Fink wees gedecideerd op zijn horloge... want hij kreeg daarop namelijk het doelpunt signaal. Oké. Okay. Vanavond allemaal even kijken dus. Dus, maar nog steeds 1 tegen 0 1 op tegen dit 0. moment. Bij die wedstrijd houden we in de gaten. In deze plaat werd gisteren aangevraagd door Thijs. Ja, dan gaan we draaien. De Blues. Hier is de dijk. Je as is verstrooid. je kan de bloes wel willen verlaten, maar de bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. Je kan de bloes wel willen verlaten, maar de bloes verlaat jou nooit. De blues verlaat je nooit. De single van De Dijk... Dernier to ...en de dernier dansen. Jawel, het is negen minuten voor vier uur geworden... ...bij Zandvoort op zondag. Hadden we het even eerder dit uur over... ...dat geweldige sportevenement op 28 en 29 maart... ...waardoor de Le Champion wordt georganiseerd. Maar zo'n zo groot evenement kan je natuurlijk niet... ...zonder vrijwilligers organiseren. Want in, zoals gezegd, in het laatste weekend van maart... ...vinden de vier Le Champion sportevenementen plaats in Zandvoort. Voor al deze evenementen zoekt de organisatie nog vrijwilligers... Op zaterdag 28 maart wordt er gewandeld, zoals gezegd bij de 30 van Zandvoort... en is er een nieuwe strandrace voor mountainbikers. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Op, 7, op, op zondag 29 maart komen er 14.000 hardlopers in actie. U hoort het goed, tijdens de achtste Runners World Zandvoort circuitrun. En vindt het fietsevenement de derde omloop van Zandvoort plaats. Vrijwilligers zijn hier dit hele weekend bij. Wilt u help de verzorgingsposten waar iets uitgedeeld kan worden aan de deelnemers? Of sta langs het parcours om ervoor te zorgen dat het parcours veilig blijft voor de sporters? En natuurlijk zijn bij de start en de finish vele handen nodig. Aanmelden kan via vrijwilligersapenstaatje lechampionnl vrijwilligers -le En samen met de vrijwilligerscoördinator wordt gezocht naar een leuke en geschikte taak voor u. Nogmaals, vrijwilligersapenstaatje lechampionnl Meld u aan voor dit geweldige evenement op 28 en 29 maart. Ja, dus meld je aan hè, als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk, eh, Albert-Jan. Zonder vrijwilligers. Ja. Gebeurt er eigenlijk weinig. <laughs> Zo is het. Klopt. En uh, ja, we gaan nog even naar het Songfestival. Hè. We hebben het gisteren ook al gemeld. Dat, uh, dat nummer van uh, die, die Duitser... Die, Duitser. <laughs> die, ja. die heeft dus uh, gewonnen bij de, bij de, de, de voorronde van, uh, van Duitsland... om uh, naar het Songfestival uh, toe te gaan. En die zegt uh, in één keer van... Ik doe het niet. <laughs> waarom doe je dan mee? <laughs> ja, waarom doe, je, waarom doe je dan mee? En dan geeft hij het aan, uh, aan de nummer twee. Een 24-jarige zangeres. Skandaal. Ja, skandaal om Rosie. Oh nee... <laughs> Is it Sophie mag uh, naar het uh, Songfestival uh, toegaan. Dat gebeurde dus allemaal van de week rondom het uh, Duitse lied voor het Songfestival 2015. We zijn alweer aan het uh, einde van uur 2 van uh, dit programma. Zo meteen zijn we er nog één uur lang, dus blijf luisteren naar CFM.